Eerst een klomp met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op de vliegbasis in Leeuwarden zijn twee militairen zwaar gewond geraakt. Volgens de Marsechaussee was het een bedrijfsongeluk met een voertuig op de grond. Meer details zijn niet bekendgemaakt. In de buurt van de vliegbasis waren meerdere sirenes te horen. Er zijn meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter ter plaatse. Het Openbaar Ministerie in België heeft in een zaak rond een fatale ontgroening in Leuven vijf jaar cel geëist tegen de hoofdverdachten. In totaal staan er 18 verdachten terecht voor de dood van de 20-jarige student Sanda Dia. Het OM vindt dat ze allemaal een celstraf moeten krijgen. De ontgroening in december 2018 duurde twee dagen. Dia kreeg veel drank en raakte bewusteloos. Ook zat hij in ijswater en hij moest vissaus drinken. De student overleed aan orgaanfalen door de grote hoeveelheden zout die hij had binnengekregen. Gemeenten lopen tegen de grenzen aan van wat mogelijk is bij het organiseren van opvangplekken voor Oekraïnse vluchtelingen. Dat zei staatssecretaris Van den Burg na het Veiligheidsberaad. Er zijn inmiddels ruim 42.000 opvangplekken beschikbaar. Dat moeten er eind mei 50.000 zijn... Zodra die plekken er zijn, wil het kabinet dat er nog eens 25.000 bijkomen. Een speciale organisatie, de Nationale Opvangorganisatie, gaat helpen om dat mogelijk te maken. Van den Burg hoopt dat dat doel eind juni is bereikt. Twitter is akkoord gegaan met een overname door Elon Musk. De Tesla-baas betaalt omgerekend 41 miljard euro voor het bedrijf. Twitter had het overnamebod van Musk eerst afgewezen. Maar in korte tijd is de deal met het sociale media platform toch rondgekomen. Musk is de rijkste man ter wereld met een geschat vermogen van 255 miljard euro. Dat weer in het zuidoosten nog kans op wat buien. Verder bijna overal droog en het koelt af naar de graad of 6. Morgen ook in het zuidoosten nog wat regen. Verder droog wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Kom terug weer het tweede uur van Play It Loud met nog veel meer heerlijke harde metal-nummers met Earth and World in de titel uiteraard in het kader van afgelopen vrijdag toen het Earth Day was. De afgelopen maand had ik daar in mijn uitzendingen aandacht voor en sluit ik de uh, deze maand stevig af met deze laatste Earth gerelateerde Play It Loud avond. Je hoorde als opener van het tweede uur nog een van de big four van de trash and tracks dus met Earth on Hell. Die staat op het album Worship Music uit 2011. Het lekkere trashy nummer gaat over de democratie in de VS en de rest van de wereld. En hoe de burgers de macht terug proberen te winnen van de overheid. En we trashen nog even vrolijk door de komende vier nummers. En begin ik met de Canadese band Annihilator. Onder leiding van bas en gitarist en producer Jeff Waters. Van het derde album Set the World on Fire ga ik ook het titelnummer en album opener draaien. Jeff Waters werd toen de Golfoorlog begon in 1991... toen Saddam Hussein Irak al was binnengevallen... en daarnaar Kuwait geïnteresseerd in dictators en hun geschiedenis... en begon daarover encyclopedieën te lezen. Hij leerde dat dictators uiteindelijk zouden falen... met een spoor van veel onnodig leed als gevolg. Het nummer en album werden naar aanleiding van deze gebeurtenissen geschreven... en is helaas tot op de dag van vandaag nog steeds erg actueel. Chuck Billy, tevens van inheemse Amerikaanse afkomst. Met het nummer Dark Roots of the Earth, afkomstig van het gelijknamige album uit 2012. Het gaat over het gevoel van hopeloosheid en de angst hebben dat er geen toekomst meer is. Op dit album en nummer hoorde je drummer Gene Hoagland, die voor Paul Bastaf inviel... die een serieuze blessure aan zijn pols had en dus niet kon drummen. Hij verliet de band al voor de opnames voor het uh, album plaatsvonden... Hoglen heeft sindsdien weer voor Testament gedrumd... maar kondigde begin dit jaar aan te stoppen. Hij drupt nu onder andere voor bands als Death Angel, Death to All... Pitch Black, Forecast en Tenet. Dan heb ik nog één blokje Trash voor jullie in petto... met Earth of World in de titel. En ga ik eerst de nummer draaien... van wellicht de grootste trash metal band uit Duitsland. Creator dus... Het nummer wat ik heb gekozen heet Material World Paranoia... en gaat, je kunt het al bijna raden, over de paranoïde manier van leven... in een moderne samenleving in de beschaafde wereld. In de tekst wordt gezongen over onze massaproductie en consumptiegedrag... om onszelf maar gelukkig te maken. Tegelijkertijd denken we niet aan wat voor effecten dat heeft voor ons milieu... en de leugens die verspreid worden dat ons een betere toekomst wordt beloofd. We vinden het nummer op het Coma of Souls-album dat uitkwam in 1993... En het vijfde album voor de band was... Aansluitend hoor je het laatste trashnummer dus van vanavond. Het album So Far, So Good, So What uit 1988. Het was het eerste nummer wat Mustaine schreef... nadat hij in 1983 uit Metallica was gezet. En dat deed hij tijdens een busreis naar huis van New York naar Californië. Hij las daar een artikel in de krant waar hij viel over het woord mega death, zoals het nummer oorspronkelijk heet... en wat miljoenen doden als gevolg van een nucleaire oorlog betekent. De zin in het nummer... Einstein said we'll use rocks on the other side... verwijst naar het citaat van Einstein. De volgende wereldoorlog zal met stenen worden uitgevochten... Wat dan weer betekent dat kernwapens de wereld terug naar de steentijd zouden bombarderen. De zin The Arsenal of Megadeth Can't Be Writ They Said... komt uit een pamflet van de Californische senator Alan Cranston... waarin staat het arsenaal aan Megadeth kan niet worden verwijderd... ongeacht waar de vredesverdragen ook... Uitkomen. Door naar een blokje death metal. Van allereerst Obituary met aansluitende Zweden van Arch Enemy. Obituary maakte met World Demise al een volledig album over ons destructieve gedrag op ons planeet. En laat dat mooi zien aan de albumcover waar een rokende fabriek op te zien is. Titeltrack World Demise laat het onderwerp tekstueel ook weer duidelijk en hard horen. Zoals alleen Obituary dat kan. Daarna De School death metal van Ark Enemy voor dat Angela Castle veel werd. op obituary met Blacker dat niet op het gelijknamige debuutalbum staat, maar het op, daarop volgende succesvolle album Stigmata 1998. Het album wordt gezien als een van de beste albums van de band tot nog toe... en Black Earth het beste nummer daarop. Het nummer Black Earth vestigt de aandacht op wat de mensheid de aarde heeft aangedaan... waardoor we stervelingen zijn geworden en uiteindelijk door onze zondes de dood onder ogen moeten zien. Een en al gezelligheid vanavond. En ik ga nog even vrolijk verder met een potje onvervalste metalcore van Killswitch Engage. Want ook zij zijn boos. Boos op de mensheid en ons gedrag... In A Dead World laten ze horen wat er van ons terechtkomt. En wat er nog valt te redden van onze stervende planeet. Waar wij op leven. Wat kunnen we doen? Van het titelloze album uit 2009 hoor je dus In A Dead World. Met aansluitend de band van Darren Malekian. Die we kennen van This is Down. Darren Malekian's band Scars on Broadway met World Long Gone van het debuutalbum Scars on Broadway uit 2008. Het nummer verscheen als tweede single na DC en vertelt over de vele mensen die in vooral armere landen wereldwijd honger lijden En waar wij in de rijke westerse wereld niet of nauwelijks weet van hebben of om bekommeren. Dan sluiten we alweer bijna de avond af met het laatste volledige blokje muziek. Allereerst even een lekker potje grindcore van de mannen van Napalm Death. En dan heb ik tot slot nog twee death metal nummers om de avond zoals gebruikelijk lekker hard af te sluiten. Napalm Death is wel de grootste band in de grindcore scene en komt uit Birmingham. Van de vroegere line-up sinds hun oprichting in 1981 is niemand meer erbij. Maar sinds 1986 is de band consistent met de ledenzanger Mark Barney, Greenway, bassist Shane Embury, gitarist Mitch Harris en drummer Danny Herrera. Tussen 1989 en 2004 waren ze zelfs tijdelijk een vijfkoppige band... toen Jesse Pintado, gitarist Bill Stierverving, tot Pintado's dood in 2006. Daarna bleef Nepal Death bestaan uit vier leden. Van het album Utopia Banished uit 1992 gooien nu het nummer The World Keeps Turning. Wat we onze planeet ook aandoen, de aarde blijft draaien, ook zonder ons. All amazing, it's easy you me to race together! And now, oh. a a merchant battle raid! Another insignificant to join the Rock En je hoorde de Canadese death metal band Cataclysm met 'The World Is a Dying Insect', afkomstig van hun twaalfde, twaalfde album of Ghosts and Gods uit 2015. Het laat een heel ander geluid horen dan je van de band gewend bent, en toch klinkt het erg vet. Met 'The World Is a Dying Insect' liet dus ook een erg vette videoclip op ons los. En qua tekst past het nummer zeker in het thema van vanavond. En ik hoop dat jullie wakker zijn geschud... na al deze muzikale boodschappen van vanavond en de afgelopen weken. Mijn thema zit er, hierna, uh, zit er weer op vanavond. En ik hoop dat jullie even goed genoten hebben van de heerlijke muziek. Ik bedank jullie voor het luisteren. En hopelijk tot volgende week weer met een heel nieuw thema. En dan kan ik jullie vertellen dat het te maken heeft met uh, werken. Omdat het volgende week uh, natuurlijk zondag